Joris Dubinitski met het NOS-journaal. Terrorbeweging Hamas is vanochtend vanuit de Gazastrook een verrassingsaanval begonnen op Israël. Er is een barrage aan raketten afgevuurd en terroristen zijn de grens overgestoken. Israëlische media delen beelden waarop te zien is hoe strijders vanaf een pick-up truck... al schietend door een straat ergens in het zuiden van Israël rijden. Er zouden ook Israëliërs zijn ontvoerd. In meerdere steden zijn raketten neergekomen en neergehaald. Onder meer in Tel Aviv en Jeruzalem. Tot nu toe is er één Israëlische doden gemeld. Een leider van Hamas heeft het over een nieuwe militaire operatie tegen Israël. Het Israëlische leger is begonnen met een actie in de gaza Pieter Omtzigt denkt er nog over na of hij mogelijk premier wil worden... als zijn partij het grootst wordt bij de verkiezingen in november. Hij maakt geen haast met zijn besluit erover, zei hij in het tv-programma Opeen... De leider van Nieuw Sociaal Contract zei eerder nog... dat hij niets voelde voor het premierschap... maar de afgelopen tijd is hij daar anders over gaan denken. Het wachten is nu op het verkiezingsprogramma van de partij. zich verwacht dat hij dat binnen twee tot drie weken kan presenteren. De opkomst om een gratis HPV-vaccinatie te halen is teleurstellend, zegt het RIVM. Van de jongeren tussen de 19 en 27 jaar heeft nu 21 een prik gehaald. Er was gerekend op zeker 50 de vaccinatie beschermt tegen ernstige vormen van kanker. De zes verdachten van de moord op presidentskandidaat Fernando Villavicencio in Ecuador... zijn vermoord in de gevangenis. Eerder zouden daar ongeregeldheden zijn uitgebroken. Daarna kwamen er veel agenten en militairen naar de gevangenis. De aanleiding van de gevechten is nog niet bekend. Het weer, het is bewolkt, in het noorden valt wat regen. Vanuit het zuiden breekt op steeds meer plaatsen de zon door...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 Met nu, Toebak leeft. Ja, tweede gedeelte van het radioprogramma straks. Er is iemand jarig, hè. Red je net? Ja? Kan je het achterhalen wat dit is? Deze gast is jarig, van deze, van deze band. Maar ook deze mevrouw is jarig. Ja, en hij zou jarig zijn, maar hij is al overleden. Hij deed de stem van Winnie de Poe. En als 2 plus 2 niet 5 is... Dan heet ik niet Winnie de Poe. Nee, zeker. Maar goed, nog meer wetenschappen uit het verleden. Eerst maar even een leuke plaats van de Keeper de Blossoms. Ja, girl, you are the keeper. In, in welke elftal? In het Poolse elftal. Arde, oh nee, laat je er eentje door. Ja, balen joh. Nou maak je een zenuw. Ja, en dan die beveiliging bij uh, AZ. Die was echt zo vreselijk slecht. Ja, bla bla bla, wordt allemaal uitgezocht. Goed is uh, het tweede gedeelte in het radioprogramma. Ja, doe maar hoor. Nou, ja, weer het knopje wat natuurlijk hapert. Doen we het gewoon nog een keer. Een kijkje in het verleden. <laughs> wat gebeurde er door de jaren heen? Ja, we gaan echt heel wat jaartjes terug. 1919. De Nederlandse KLM wordt opgericht. Is de oudste bestaande luchtvaartmaatschappij ter wereld. Hè? Ja, bijzonder, hè? Ja. En het grappige is, ze hebben de, de, de, ja, Schiphol is de thuishaven natuurlijk, dat is wel bekend. Hoofdkantoor Amstelveen, Martinet, Transavia, het zit er allemaal aan vast. Erg voor ons sinds kort natuurlijk ook aan elkaar gesmeed. En in april 1916, drie jaar eerder, minister van Oorlog, Nicolas Bosboom... krijgt een goedkeuring om een stuk land te kopen in de buurt van Fort Schiphol. Dat was ooit eens een fort gemaakt om Amsterdam te verdedigen, jaren geleden. Goed, daar hebben ze toen uh, uiteindelijk een vliegveld gecreëerd. En, uh, na de Eerste Wereldoorlog was er uitgegroeid dat vliegveld... al van 16 hectare naar 76 hectare grond waar vliegtuigen op landen. In het begin oh. was dat vooral postvracht en passagiers... En uiteindelijk in, uh, de, uh, even kijken, in, in 1919, Albert Plasman is dan een uh, Luitenant-vliegenier En die beginnen ze dus uit de KLM. Dag, houdt u van vliegreizen? Ja, nou, wat, er... Vlieg is het allernieuwste. Wel een beetje eng hoor. Maar wel heerlijk dat het alleen voor rijke mensen is. Mm, zonder dat ordinaire plebs. Die gaan maar met de bus. Nu is er iets nieuws, iets moderns. Sinds 1935 heeft de KLM de stewardess. De stewardess? De nooduitgangen zijn daar. Kijk, een hygiënedoekje. Wilt u koffie of thee? Koffie, thee? Stoel me vast? Ja, leuk, zegt KLM. Ik herken die stem van de kinderprogramma's. Ja, klopt. Daar is het ook van. Leuk. Ik denk voor de luisteraars Dit is die juf Ank? Ja, heel goed. Ja, herken ik goed. Wat nog meer voor de geschiedenis? In 2015 was het zo dat er vrijlating werd geregeld... voor meer dan 5000 gevangenen. Oh ja. Vanwege overbevolking. Maar nu zit ik net een artikel te lezen... Uh, Joe Biden die heeft dus uh, gezorgd eigenlijk dat, uh, dat, die, uh, dat alle mensen die zitten vanwege bezit dat die uh, gratie hebben gekregen. Wist je dat? Dat was vorig jaar. Oké. Okay. Maar Amerika heeft 2,3 miljoen gevangenen. En uh, doordat ze dit gaan doen. Uh, scheelt het al om 40.000 mensen die in de gevangenis zitten. Wat denk je dat dat kost allemaal? Dat is waar. En alleen over om... het bezit. Dus oh. dat kan iemand die toevallig op straat een marouwanetje rookt, een wietje. Maar hoe lang uh, zitten die dan in de gevangenis? Die kunnen toch niet eindeloos lang zitten? Die nou. zullen toch een twee weken zitten? En dan, nou, wegwezen. Ja, maar het is wel zo van, uh, het is uh, in Amerika toch zo dat je de drie uh, three strikes is out of zo, weet je wel. Oh, oké, okay, dus, die meneer. Die, die hebben een heel vreemd uh, straf uh, iets. Nou ja, goed, sowieso maar, hebben ze uh, ja. te maken met uh, uh, pillenverslaafd en dan grijpen ze gelijk naar de drugs en dat zal onder andere ja. marihuana zijn en dat is toch de minste heftige drugs die ze daar rond hebben. Het heet, uh, die actie, er is ook een actiegroep, die heet het Last Prisoner Project. En uh, ze gaan gewoon kijken van hoeveel mensen dus alleen voor uh, dit zijn. Want als ze ook nog ander vergrijpen hebben natuurlijk van wapenbezit en al die andere. Ja. Dat is weer een ander verhaal. Maar als ze echt alleen puur vanwege het bezit van. Nou ja, 40.000 mensen al. Nou ja, en dat op een land van? Hoeveel inwoners? Ja, heel ja, veel. Precies. Ja, ja, Druppeltje lijkt mij gewoon. Uh, 1985 is het cruiseschip Achilles Lauro wordt gekaapt door de Palestijnse terroristen. Het motorschip heet eerst Willem Ruis en uiteindelijk wordt het omgeteund. En in 1965 wordt het dan verkocht aan uh, Lauro Line En dan uh, uiteindelijk gaan ze varen. En in 1985 dus de kapers van de PLF. Uh, ja, uh, uh, Palestina Front, weet je wel, bevrijding daarvan. En uiteindelijk uh, is het uh, schip wordt, voor Egypte wordt het dus, uh, gekaapt. Uh, uiteindelijk worden uh, uh, ze 50 Palestijnen die in Israël in de gevangenis zitten. Uh, vrij laten. Dat lukt niet helemaal. Uiteindelijk vermoorden ze een Joodse zakenman... in een rolstoel, Leo uh, Klingenhoffer. En die gooien ze ook overboord met zijn rolstoel. Vrij dramatisch allemaal. Uiteindelijk uh, geven ze zich over... Kleig, met een vliegtuig, een uh, vrije aftocht. Uiteindelijk toch maar niet. Uiteindelijk worden ze gearresteerd. En uh, ze worden in verschillende gevangenissen opgevangen. Uh, de een krijgt wel een uh, zware gevangenisstraf, de ander niet. En uiteindelijk de familie van Klingenhoffer... Uh, die dus vermoord is in die rolstoel die uh, krijgt een gigantisch geldbedrag aangeboden door de PLO... die eigenlijk niet het, de, de, de kaping op zich wil nemen... maar wel die familie wil steunen. En daardoor heeft deze klingerhoff er geen aanklacht uh, ingediend bij de, bij de uh, organisatie. Dus nou, het is een heel politiek spel geweest daarover. En uh, nou, ja, daar is een film over vast. Goed, vertel, ja. nog meer. Ja, in 1944 was de eerste en enige opstand in Auschwitz... door het zondercommando. En dit, dit, dit is dus ook... Uh verfilmd ook in de film The Grey Zone. Ik heb ze van niet, wil ik wel eens zien? Ja, heftige film. Ja, ja. ja, zeker. Ja, de zonder commando. En, uh, dat waren Joodse, sterk uitziende mannen. En die moesten zeg maar, uh, mannen en vrouwen die binnenkwamen, uh, met, met, met de zachte hand en uh, met op een beetje een leuke manier zeg maar, de gaskamers indrijven. En uiteindelijk moesten ze de gaskamers ook weer leeg, leeghalen. Alles wat bruikbaar was van de mensen, ik zou niet helemaal in detail treden, moesten ze verwijderen. En dat kon dan weer gebruikt worden, kon omgesmolten worden, zoals goud en zilver, dat soort dingen allemaal. Ja. En uiteindelijk uh, waren dat clubs van mannen van 60 of zo, geloof ik. En die overleefden vaak maar twee maanden. Dan moest de hele club weer vernieuwd worden. En deze mannen hadden gegeven in de gaten dat het gebeurde. En die kwamen in opstand. Er was een hele organisatie vooraf. Hè? Ze wilden de boel opblazen. Ze hebben echt maandenlang aan deze opstand gewerkt. Uiteindelijk is dat niet gelukt. Omdat de explosies niet afgegaan zijn. Nou, meerdere dingen. Uiteindelijk zijn er een paar mensen die uh, verslag daarvan hebben gemaakt. Hebben zelfs ook dingen verstopt in de grond. Verslaggeving daarvan. En uiteindelijk is daar wel het verhaal van naar buiten gekomen. in Ieder geval hierover. Ja, heftig dus, Heftig. Heftig ja, verhaal. Ja. Goed, een ander verhaal is... Ja, en dat is iets leuks eigenlijk. De lopende band door Henry Ford in 1913. Ja, daar gaat hij. Ja hoor, er wordt gestart. De Ford T wordt dan gemaakt aan de lopende band. Dan zou je denken, jippie, meer auto's. Ja, maar degene die daar werkte... Die werden eigenlijk op één onderdeel gezet. Vakmensen had je niet meer nodig. Je moet deze vier bouten aandraaien. Ja, deze vier bouten. En de volgende vier bouten. En de volgende vier bouten. Dus het leven in zo'n fabriek werd steeds saaier. Dus uiteindelijk, wat er wel uh, was... is dat uiteindelijk het loon van de werkers omhoog ging. Maar dat mocht niet baten dat er in ieder geval... heel veel verloop was in het personeel. Uh, dat was 400% in 1914. Een jaar later dus. Ze kregen wel grote loonsverhoging waardoor ze zelf ook allerlei auto's konden kopen. Dat oh. kon ze in het begin niet. Ja, korting op de producten? Ja, precies. En uh, in, in, in 1908 was het nog 19.000 auto's per jaar. In 1914 was het 308.000 auto's per jaar wow. werden er gemaakt. Dus dat heeft wel een grote invloed gehad op deze. Ja, daar gaat hij. Leuk, hè. Schattig. Dus geen grasmaaien, nee, het is een fort T. Ja, een T fort die, die, die gingen wel op hun of Gingen die elektriek in het begin. Ja, ja, ja. in het begin had je wel elektrische ja, auto's, maar dat deed het nooit echt heel goed in de ah, markt. Ja, ja. Goed. In 1949 eentje. wordt de Duitse Democratische Republiek, ook al wel Oost-Duitsland, wordt gevormd. En het land dus ontstond dus omdat uh, in het door de Sovjet-Unie bezette deel en uh, dit deel heeft geduurd dus tot 3 oktober 1990. En toen, toen ontstond dus de uh, eenheid. En nog steeds is dit is nu een officiële Duitse feestdag. Hè? De dag van de Duitse eenheid. Okay. Daarom is het nu ook zo druk in ons dorp. Omdat er zoveel Duitsers zijn. En die hebben allemaal natuurlijk die dag vrij. En die vieren het hier in Nederland. Heerlijk. Ja, 3 oktober. Ja, dat was uh, op dinsdag. Dus die hebben we gewoon lekker uh, een weekje vakantie eraan vastgeplakt. Oh, hartstikke mooi. Straks de verjaardag. En nog weer wetenswaardigheden in het radioprogramma. Het radioprogramma Leef. De Amazon. Blood rush to the head. Amazon en Blastracht hier bij Toenboglu. Ja, fijn hoor. Het is tijd voor de verjaardag. Congratulations and ja, de meesten zijn natuurlijk al overleden. Waar ik het altijd over heb, omdat je ja, oude mensen spreken me altijd aan met een veranderlijke... Vong Monroe uh, zou jarig zijn geweest, uh, hij is niet zo heel erg oud geworden, hij is 61 geworden. Hij kreeg toen een maagoperatie en overleed. En uh, Vong Monroe is bekend van uh, onder andere deze plaatsen. Let it snow, let it snow. Dat heeft hij geschreven. Snow. Later door Frank Sinatra uitgebracht en door meerdere mensen. Het. Maar ook dit is een van zijn platen. En hij zingt het ook, hè? Hele mooie stem, heeft And hij. Up a draw. Ja, hij, hij speelde trompet en wilde eigenlijk operazanger worden. Maar ik hoor het niet, in zijn stem. Maar uh, en, uh, uiteindelijk mm. heeft hij dus samen met zijn bands. Uh, heeft hij echt in de. Hij heeft meer dan, wat was het, 50 singles uitgebracht. Is er ook eentje van? Beware, Beware my heart. Hij was wekelijks op de radio te horen met dit soort muziek. De jaren 50 was het ook mooi. Waar had helemaal maar hij geen probleem ook volgens mij. Hij was... Wat? het nummer Let It Snow. Had ja. je die laten horen? Ja, was, dan, je was, net... Ik net even ja, dan was je net even weg. Waar was je naartoe dan? Ik Zelfs ik ja, ga, ga koken, mens. Hè. Maar dat goed, jij ja, was even naar de, naar de keuken. Ja. Nou goed, dat hoor je normaal, <lacht> maar nu even niet. Vertel, wat om je? Ja. wie is we meerjarige? Uh, ja, Mary Margaret Smith. Dit is haar geboortedag, ze leeft niet meer. Maar de, de mevrouw is 113 geworden. Sinds 2006 is ze overleden, maar... Je hebt dus gewoon drie eeuwen meegemaakt, hè? Zo, en dus heeft dan ze... ben jij in, in, in, 18, in de, 18, de, de 19e eeuw geboren. Je hebt de 20e eeuw meegemaakt en de 21e eeuw. Hey, en je denkt, van, is er nou weer oorlog daar? daar heb ik zo vaak meegemaakt. Dat gaat wel weer over. Binder, dan. Ja, ik weet, <laughs> je, oh, nou, wie is er nu weer die te elkaar gestrijden? Eerste ja. Wereldoorlog was Duitsland met een Tweede Wereldoorlog. Nou goed, ja, wel bizar dat je dat soort dingen allemaal hebt meegemaakt. En de vraag is, heeft ze nog iets met het zinnig leven gedaan? Is er nog iets over de melden? Is het alleen maar, ik ben oud... Dat is ook vaak dat is zo, hè? geen idee. Nee. Ze was nummer vijf van een heel groot gezin. En uh, ze, ze, ze, ze kwam pas op haar 108 ja, oh ja. ze in een verpleeghuis terecht. Oké. Okay. Dus uh, in de laatste jaren was ze volledig blind. En hier staat dat ze 112 werd. Oké, okay, oh ja. nou, net ingehaald zo. Vandaag zou jarig zijn, maar ja, al een hele tijd overleden natuurlijk. Omdat, ja, ja, je kent hem natuurlijk van dit hè. Ja, en hij had ook van die leuke stukjes die hij dan schreef. En kronkels op de televisie, hè? Ik hou zo van een oude Amsterdamse kroeg... die diepe bedstee in het veilig vaderhuis... Hier is het zwinkerswarm en zomerspluis. Hier krijg je vaak te veel. Je krijgt te veel drank. En dat had hij ook wel. Want hij zat vaak in de kroeg om zijn ideetjes op te doen. Hij liet zich gewoon inspireren door verhalen die hij gewoon eh, buiten gewoon oppikte. Gewoon. En daar, je, daar hield hij zeg maar een, een mooi verhaal omheen. Ik hou zo van de plompe Nederlandse mannen... die ernstig drinkend diepe onzin zeggen. <laughs> Ah, mooi is dat. Simon michel. Dat is toch steeds zo? Ja. <laughs> 1988, 1987 overleed hij. Hij is nee. natuurlijk een journalist. Hij was ook heel kritisch op het, uh, in de jaren dertig al op het beleid van, uh, van Hitler. Hij was niet lid. Van Nee, hij was niet lid. Er is geen brief over gevonden. Nee. O, ja, Echt dat niet? was het hoogste Ook geen uh, inschrijfbewijs. Dat ja. was Simon niet. Dat was inderdaad wat er bijgebleven is. Ja, zeker. Wat nog meer? Wie is er uh, meer een jarig? Het is ook uh, de, de jaardag zeg maar, van Desmond Tutu... Hij is in 1931 geboren, hij is in 90 geworden, maar hij was aartsbisschop. Oké. Okay. En hij, uh, ja, hij, is ook wel hier en daar geluid. Hij heeft heel ook veel voor de, mij voor de bevrijding gedaan, zeg maar. Ja zeker. Believe this apartheid. world can become a better world. Yes. Yes. Hij lachte altijd. Dat is echt een heel vriendelijk gezicht. Ja. Yes. Dream where everyone knows that they have a place in the sun. Dream. Ja, dat was mooi. Hij heeft heel veel ingezet voor de de apartheid en uiteindelijk was jij het uh, laatste jaren dat de apartheid aan de macht kwam. Uh, dat klinkt ook een beetje negatief. Maar toen was hij er eigenlijk niet zo heel erg blij mee. En toen leek hij zich wel meer in te zetten voor de Palestijnse kwestie. Toen vond hij eigenlijk dat de Palestijnen net zo werden behandeld als de Zwarte in Afrika. Oh. En toen dacht hij dat, uh, vond hij dat Israël even op een andere manier moest omgaan. Met zijn inwoners. Goed, wie nog weer. Wie is er nog okay. meer jarig? Uh, vandaag zou je jarig zijn geweest. Kijk, hij uh, overleed in 2009. Hij is stemacteur. Hij werkte eigenlijk bij IBM. Uh, daar was hij, uh, wat was hij daar ook weer? Nou, hij werkte daar. Uiteindelijk kreeg hij promotie van manager naar sales uh, manager. En toen ging hij van de televisie. Hij heeft een ander. andere, heeft hij tweekamp gepresenteerd. Ja, natuurlijk. Uh, met echt elke keer 3,5 miljoen kijkers. Hè? Dat was in de tijd dat er nog één net was, denk ik dan. Dat kan ja? bijna niet anders. Ja. Maar goed, ja natuurlijk presenteerde hij. Uiteindelijk ging hij ook de stem van Winnie de Poe doen. En als 2 plus 2 niet 5 is, dan heet ik niet Winnie de Poe. Maar ik heet wel Winnie de Poe. Dus 2 plus 2 is 5, begrijp je wel? Ja, sowieso was dat. Leuk, hè pooh? Grappig, sommige mensen waren niet helemaal blij met de, de stem van Winnie de Poe. Want Winnie de Poe is een beer. Maar als je deze stem hoort, je denkt, is het een beer? Een <laughs> beer hoort toch zo meer? Zo te praten. Ja. Maar goed, Winnie Poel deed dus skik stokhuizen. En hij heeft later nog voor uh, uh, Max-televisie. Uh, Omroep Max heeft nog heel veel dingen gedaan. En hij zat bij de VVD tot en met 2002 in Volbrug. Dus de uh, man heeft wel, uh, is wel actief geweest. Oké. Okay. Ja, vertel. Vandaag is ook uh, een damejarig En die wordt uh, 6, uh, 54. Vester mei. En dan denk je van wie is dat dan? Nou, dat zei ze uh, tijdens de, het ziekte... Van uh, Rob van der Heide is zij waarnemend burgemeester geweest van Zandvoort. Dus dat was van uh, 12 oktober 2006 tot halverwege 2007. En Zij is dus de dochter van Hanja Maiweghe, die CDA-politica. En uh, ja, ze is nog wel uh, actief. Oké. Okay, ze, ze is gedeputeerde nu van de provincie Overijssel... met in haar portefeuille landelijk gebied en culturele infrastructuur. Oké, okay, zo. Even ja. politiek... Tony Braxton wordt vandaag 56. Ze zat vroeger in de Braxton's. Ja, en ze hadden wat hits. En daarna ging zij solo en maakte ze deze knijter. On Unbreak My Heart. 10 miljoen exemplaren hiervan verkochten. Breathe Again, ook iets van. En ze heeft ooit ook geacteerd. Ze was Bella in Bella en Sebastian. Dat was in de Broadway. Uh, uh, ja, dat was in 1998. Dus Tony Braxton nog steeds muziek. En uh, nou ja, dat, dat zal wel een tijdje doorgaan, want dat is nog niet zo oud. 56 natuurlijk. Goed, nee, jij als laatste een... heb je er? Ja, Kevin Godley. En hij is een Engelse muzikant en muziekvideoregisseur. Maar hij was een van de oorspronkelijke leden van de art rock band 10CC. En de hard rock band? De art rock art. band. Okay, ja. zeggen, dat is en dat... op de kunstacademie ontmoet hij uh, Lol Cram... Cream. Yeah. En uh, onder de naam Gotti and Cream zijn ze dus uh, doorgestart en uh, hebben ze allerlei muziekvideo's uh, gemaakt. En ik voel een jolande uh, keuze aankomen, want dit is volgens mij echt wel jouw muziek een beetje. Ja, denk ik ja, wel. Ja, C -C. Ik kijken, ja, ja, zeker. Ja, Tennessee, maar uh, ik Holiday. vind het ook wel leuk om die andere dan te doen, Gotti and Cream, want die ken ik nog niet. En die hadden toch wel... Uh, ja, Cry. Had, Cry, ken je dat nummer? Ja, zeker. Heel veel gedraaid. Er zit een heel apart videoclipje bij van Gezichten die veranderen ofzo. Zo staat het dus voor mij. Zwart-wit filmpje. Heel, oh, nou, heel kunstzinnig in ieder geval. Ja, is die goed gekeurd? Ja, dat Nou, zoek hem ervoor. Want dat is alweer lang geleden gevoerd me Je weet, is het wel heel traag. Dat zou ook nog kunnen. We kijken straks even. Dit is een moment van rust. De zoon van Bono. Inhaler. We woke up fading. From the shape of the night. We're een break my heart. Inhaler. Zoon van Bono. Ja, dat is dit. Je hoort, je hoort het toch een beetje. Nou, ah, sorry hoor. Ik heb deze plaat al vaak gedraaid. Tot de vriend van mij zei. Ja, dat is de zoon van Bono. Had ik niet in de gaten gehad. Echt maar waar. nu je het weet, hoor je het wel. Ja, natuurlijk. Ja, ja dan hoor je het wel. Ja, dat had hè? ik lang al in de gaten hoor. Zeker. Goed, het goed is, uh, Toepakleef. Het wordt langzaam zonnig in Zandvoort. En we kijken nog even naar de Zandvoortse berichten. Jawel. De Zandvoort Lightwalk zit hier weer aan te komen. 17 februari 2024. Verwacht. 7500 enthousiaste wandelaars die aan de start verschijnen. Het is de derde editie. En je kan uh, uit verschillende routes kiezen. 6 kilometer is de familie Wok. Daar kan je echt met die wandelsbakers. Daar kan je de hele familie meenemen. En dan denk je: echt, dat je denkt, kan ik hier omheen? Jezus, wat je heb je allemaal meegenomen? Ga, lopen eens door. Ik kan er niet langs. Zo'n familie wordt het, de Wok wordt het dan. Je hebt 10 kilometer, 14 kilometer en 18 kilometer. Dan moet je op tijd vertrekken. En uh, het is een winterspektakel. En met allerlei verlichte elementen onderweg natuurlijk. Dus dat, dat is ja, mooi. Het is leuk. En het leuke is ook dat mensen die langs de route wonen... die zetten ook kerstbomen in de tuin en zo. Nou, <laughs> dat vind ik wel heel grappig. We kwamen helemaal door gewoon. Ik heb meegelopen. En uh, het, was ook zo van dat, uh, het ging ook over het circuit. En dan ging je ook door een bepaalde tunnel. Ja? En dan merk je van... Oh, die, die, die uh, baan is wel heel scheef. Hoe, hoe, hoe doet die Max dat toch allemaal? ja. Ja, die max. Die och, och, och, och. Ja. Oh. Ja. ja, Op maandag 9 oktober, dus aanstaande maandag... start het aannemersbedrijf Vlasman... met de voorbereiding van de sloop van het laatste pand... Uh, aan de burgemeester Engelbertstraat. En dat is het restaurant Le Grand Prix. Oh. Een gespecialiseerd bedrijf gaat de beperkte hoeveelheid asbest... die ze aangetrokken uh, veilig verwijderen. En ze verwachten eigenlijk dat het ongeveer een week gaat duren. En de echte sloop die start dus op 25 oktober. En uh, dat duurt ongeveer tot half november. Dus nou, nou, ik ben reuze Wat hebben ze eruit gesleept? Want ze waren echt de laatste die zo ontzettend star waren. Ja, ik, had, ja. ik heb wel een bedrag gehoord, maar uh, ik, ik weet niet of ik het hier moet zeggen. Het had ook weer te maken met de erfpacht. Af, ze hadden de erfpacht ja. afgekocht en, en nou, ja. het, het speelde echt al heel lang al dit. Al ja. twee jaar volgens mij heeft dit gespeeld. Echt bizar. Ja. scheidsrechter van het jaarverkiezingen is door KNF, KNVB afgekondigd. En ook hier in Zandvoort hebben ze dus een uh, amateur scheidsrechter. Dat zou je gezegd worden, hij uh, ja, amateur. Uh, Mick Dumpel doet mee voor Zandvoort. En je kan op hem stemmen. Dan kan hij uh, scheidsrechter. En ze hebben verschillende categorieën van scheidsrechters. Slechte en strenge en slappe scheidsrechter. En uh, nou, kijk even. En, uh, en zeg maar. Als je op hem stemt. En als je van het weekend speelt. Dan kan je toch wel geen rood van hem verwachten. Denk ik dan. Eh? Zo denk ik. Ja. Goed. Volgend weekend heb je Zandvoort Art. Kunnen we twee dagen genieten van kunst. En... Uh... Ruim 60 kunstenaars gaan deze dagen hun kunstwerken tonen op locaties die vrij te bezoeken zijn. Dus uh, ja, Marlene Scherps en uh, Je hebt uh, Aquaba, het Rode Kruisgebouw, Holland Casino. Daar staan daar allemaal kunstenaars. En die zijn allemaal heel trots op het uh, feit dat Zandvoort, naast dat we een prachtig dorp zijn met veel natuur en de Grand Prix, dat we ook kunst op de kaart kunnen zetten. Perfect, gewoon. Dus dus groot ga feest. rustig even kijken. Groot feest wordt dankzij de opbrengst van uh, Bramen Sap, Huis in de Duinen. Uh, ja, er wordt een groot ge feest georganiseerd. Er is 1925 euro opgehaald door Willem van der Sloot. Samen met zijn vrouw uh, Honorina -no hebben ze het Bramen geplukt. Het was een hele klus, want er zijn heel veel Bramenstruiken weggehaald... En hij snapt niet waarom. Dus hij moest echt alle bramen die hij had, moest hij bemannen. En hij ging niks weggeven. Want ik, ja, als ik het weggeef, krijg ik geen geld binnen. Dus met pijn en moeite heeft hij dus 1925 euro opgehaald. Dus veel respect voor hem. Hij heeft dat geld gegeven aan Huis in de Duinen. Daar gaan ze binnenkort een feestje vieren. En er wordt misschien ook nog wel een zangertje aangetrokken. Dus uh, ja, bijzonder. Deze man doet het ook al wat jaartjes om uh, uh, ja, bramen sap en bramen jam te maken. Lekker. Ja. Uh, woensdag uh, 4 oktober is het jaarlijkse leesfeest losgebarsten bij de Bibliotheek Zandvoort. En uh, er zijn diverse activiteiten, maar er is ook een rijmwedstrijd. En rijm je net zo goed als de titel van het kinderboekenweekgeschenk Rafi en de laatste magie. Dan kan je dus meedoen. Je kan een e-reader e winnen. En uh, vertel in het rijmpje wat jou thuis bijzonder stom of juist heel leuk maakt en leef je gedicht in bij de bibliotheek. En uh, meedoen kan tot en met 29 oktober. En er worden geweldige prijzen uitgedeeld. En ik zit alleen te denken, van, is dat alleen voor kinderen? Of mag ik ook een gedichtje inleveren? Vraag dat is de grote vraag. Ja, oké. Okay. Nou, iedereen heeft nog een klein kind in zich, toch? Ja. Gewone uh, Oekraïners waren te zien op, uh, op het Zandvoortse strand. Afgelopen zaterdag, vorige week zaterdag, ze, hadden ze een besloten bijeenkomst op uh, strand Zuid. En ze waren uitgenodigd uh, om uh, daar met elkaar een beetje te genieten. En sommige militairen hebben slecht nieuws gehoord. alle lichaamsdelen zijn er afgehaald. Ja, dat klinkt wel oh. vrij heftig. Oh. Omdat ze natuurlijk uit het oorlogsgebied vandaan komen. En die hebben toch wel wat te verwerken. Ze zijn doof geworden, blind geworden. Echt wel, echt wel tientallen militairen waren hier op stand te zien bij bon, Bondi. Heet het? Bon, Bondi? Bondi Beach. Bondi Beach, Bondi Beach ja. Hotel. Maar goed, En uh, sommigen hadden nog nooit het zee, het zee gezien wel over gehoord. Maar nooit. Dus die ging ook nog even de zee in om te genieten. Dus uh, nou, mooie, uh, mooie ervaring hebben ze hier opgenomen in Zandvoort. En dat doen we ja. altijd. Elke week pikken we hier mooie ervaring op. Vertel. Ja, volgende week. Uh, ik zie hier weer dat we erop geattendeerd worden. Dat er weer twee van die uh, Ubo dagen gebruikt gaan worden. Want volgende week is dus er zo'n groot evenement op circuit. Dus het Fanatic uh, GT World Challenge wordt georganiseerd. Dus uh, ja, er, er worden Uba u, u, u dagen gebruikt. Dus... Als jij een buiten hebt, ergens anders... en je houdt iets van het geluid van de circuit... dan zou ik volgend weekend even gaan. Nou, hartstikke goed. stoppen we de te berichten. En dan gaan we weer dezelfde paal draaien. Nee, ik dacht ik niet. Nee. Ja, zeker even pure uh, Blues rock hier. The Black Booms. I'm ready. you California, and your love reminds me. Pumas. Yes, lekker, I'm already. Hier en Nederland zijn ze nog druk bezig met het verjongen van de politiek. Dat je denkt, ja, het mag allemaal wat jonger. En de jeugd heeft ook veel meer, heel ander soort theorieën over de politiek en zo. Nou, het schijnt dat je Tsjechense, uh, de Zuid-Russische uh, regio, hebben ze dat echt uh, letterlijk opgepakt. Daar hebben ze echt iets van twintigers gewoon in de politiek zitten. Het is de, de Ram, Ramzai Kaderov. Kaderijerov, uh, dat is zo'n uh, minister-president daar. Die, uh, die regelt het allemaal. En die heeft onder andere twee dochters van 24 en van 22 al in de politiek uh, geïntroduceerd. Hij is ook bezig met een neef, die uh, regelt daar ook wat dingen. Uh, die is onder de minister van uh, Landbouw. En uh, zijn, uh, uh, zijn, zijn zoon, want hij is... Uh, waarschijnlijk is hij ongeneeslijk ziek. Hij zieken, zal hij niet zo lang met leven hebben, dus moet hij een opvolgen. Want hij heeft het ooit overgekregen van, van zijn vader. Het een soort familiebedrijf. Dat denk ik dat de politiek runnen daar. In uh, de in, uh, the, the change, uh uh, uh, daar. Uiteindelijk uh, moet zijn zoon het overnemen. Want vrouwen, het is leuk dat ze iets doen... maar ze kunnen geen leiding nemen. Uiteindelijk zijn zoon is nu 18. Is vorig jaar nog... Uh, het hoofd geweest van de jeugdorganisatie... in Tsjetsjenië. Dus uh, de bedoeling is dat hij uiteindelijk... Zeg maar, het land gaat bestieren daar. Het is allemaal bijzonder. Straffe hand. En uh, deze zoon heeft al... Uh, ja, die mocht al Poetin... Uh, ontmoeten. Dus... Uh, het is daar. He, vandaag, Poetin. Ja, Poetin is er jaar. Ik weet niet of hij ook nog die kant op gaat. Dit zijn allemaal mensen die op de hand van Poetin zijn. Dus de, de richtlijnen volgens het leven... zal wel heel duidelijk zijn, denk ik. Dat denk ik wel. denk Ik, ook, ja. Ja. Ja, ik heb een, een bizar bericht ook. Dat in Florida heeft een voorbijganger... afgelopen vrijdag in een kanaal ten noorden van de botanische tuin in Largo. Volgens mij heb je ook uh, Mara Largo daar, ook dat hotel van ja. ja, ja, ja, ja, ja. Niet ver van tuinpa, een alligator opgemerkt. Die had menselijke resten in zijn bek. Oh. Het ruim vier meter lange reptiel werd uit water gehaald. Beschermd diersoorten. Op humane manier gedood, zeggen ze. Achteraf zeggen anderen, oh. gewoon, hij is uit het water getrokken en gewoon neergeschoten. Maar Mag dat ja. wel? Maar ja, de duikteam heeft de overblijfselen van een overledene volwassene geborgen. En het was eigenlijk een, een, een, een dakloze dame, Sabrina Peckham... En uh, zo, ze was toen een tijd al uh, met justitie in aanraking gekomen en, zo. en die heeft, uh, waarschijnlijk is die krokodil gewoon dat zij misschien wel zijn ergens te pitten. En die denkt dan, hé, hey, uh, daar ligt vlees... Okay, het was ik heb wel het idee dat die krokodillen misschien wel zo'n warmte sensor in hun uh, uh, hoofd hebben. Dat ze gewoon kunnen zien of daar uh, levende wezens oh, zitten. Ja, heb je, best kast van, maar goed, dit was, uh, het was een klein crimineeltje opgeruimd door de krokodil. Zo ja, moet ik het zien? Ja, zo is dat, ja. Okay, maar dus... het blijkt ook dat tussen 1999 en 2019 zijn er tien aanvallen geweest maar, van uh, alligators met dodelijke afloop. Dit zijn wel mooie dingen. Of zeggen, de, de alligators nemen s'avonds de straat over, is het lekker rustig op straat, kan er geen criminele activiteit gebeuren. Oh ja, dat is wel een goede zaak. Waar, krokodillen, ja. Maar ze zeggen ook wel, hè, van uh, in die periode van 20 jaar: 10 alligators. Maar in diezelfde periode werden vijf keer zoveel mensen dodelijk verwond door honden. En twaalf keer zoveel mensen door de bliksem getroffen. Okay. Dus de kans uh, van die krokodil is natuurlijk relatief klein. Ja. Maar uh, ja, uh, het, ja... Ik vind het mooi, meer van die alligators inzetten... en dan blijven de criminelen van de straat af. En je hebt ja. geen daklozen, dat heb je ook niet meer dan. Hè? Maar ja, ik ken zo'n verhaal van, uh, van, van uh, mijn, mijn, mijn vriend, uh, zijn zus. Die woonde ook ergens in Amerika en die hadden een meer bij het huis. Ja? En het was zo warm. En, uh, ze hadden, oh lekker water, is ze rennen erin en zwemmen. En dan komen ze eruit en toen zei die zwa zwager zo van... Uh, weet je, dat we, er zitten wel uh, krokodillen in, weet je wel. Oké. Okay. <laughs> zo van, oh. Ja, <laughs> dat lijkt ja. ook best wel heel spannend. Ja, altijd uitkijken waar het ja. water in loopt. Tijd ja. voor die johlandenkeuze. Voor wie ja. je weet is het programma alweer voorbij. En hij is vandaag jarig. Ik en, heb hem aangezet al. De zanger van uh, Godley and Cream. Ja, zijn naam? Zijn naam? Uh, dat is Kevin Godley. Kevin Godley. Van Godley and Cream. Ja. Dus, en dit ja. was een van die mooie emotionele platen. Try. Bekijk de clip even. Ja, yeah, ik wist nooit dat die naam Gosling Cream was. Ja, mooi. Godly in Cream. Cry. Met alle gezichten. Die dan in elkaar overlopen. Ja, geweldig. En ik zie niemand huilen. Dat had ik wel verwacht. Ik dacht dat het ook zo was. Maar dat is niet in de videoclip te zien. Nou, we gaan de clip even delen op onze Facebookpagina, want hij oh, is te leuk. Ja, je hebt nou, pas geleden. Heb je ook nog eens een clip op de buis gehad? Dat was uh, de man van de Porcupine Tree. Die had ook iets met. Gezicht en dat ging over Leugens. En in die gezichten zag je dan ook dat, het, dat ze Leugens uh, protesteren pr pr of uh, uh, vertellen. En dat is onder andere ook Trump bij te vinden natuurlijk. Dat snap je allemaal wel. Goed, die stoepak leeft tegen het einde van het radioprogramma. Nou, wel nog wordt hier nog alles nog uh, te vertellen. Onder andere. Ja, 1959 was ook nog wel een uh, mooi verhaal. 1959. Ja, de Luna 3, oh. die maakt foto's van de achterkant van de maan. Ja. ja, en het grappige is, deze foto's gingen via een observatiepost... die, onder, die in de handen waren van de Britten... gingen de, de foto's als eerste naar het westen. Wat? Terwijl, ja, terwijl Rusland de Luna 3 bestuurde. Dus dat was een heel apart iets. De actie was geslaagd en uiteindelijk op 22 oktober uh, ja, uh, verloren ze het contact want toen hadden ze alle foto's al binnen natuurlijk en uiteindelijk denken ze dat de, de, de Luna 3 eh, in maart 1960 dus een half jaar later zeg maar verbrand is in de dampkring maar ze denken ook dat het misschien wel in 1962 pas verbrand is dus dat hij dan een tijdje heeft rondgehangen de Luna 3 en dat waren echt helemaal de beginjaren van dat we buiten de aarde gingen kijken van wat is er allemaal te doen daar ja leuk Nou, van de week had je ook weer Independence Day op tv oh mijn even god kijken ja toch weer eventjes echt waar even. Nee ja, stukjes. hoor, kom. Maar uh, ja, nog even. <coughs> over. Uh, over nare dingen die gebeuren. Ik weet niet ja? of jij het gehoord Ik heb het zelf in het nieuws niet gehoord. Maar er waren migranten die probeerden een Nederlands schip te kapen. Oh, nee. Ongeveer 80 kilometer ten noorden van de Zuid-Marokkaanse stad, ay uh, probeerden negen migranten dus de schip te kapen. En ze, de bemanning die had, dus even daarvoor, dus een groep van 80 migranten gered. En negen van hen besloten dus de zeelieden te bedreigen met messen. En daardoor ontstond echt een chaos. De migranten werden zeer agressief toen ze hoorden dat ze in Marokko aan land zouden worden gezet. En niet op de Gran Canaria, op de Canarische eilanden. En dat was hun eindbestemming. Want als ze daarheen waren gegaan, of gedropt. dan zouden ze politiek asiel kunnen aanvragen. Aha. Ja, de ontevreden migranten hebben dus geprobeerd om uh, het schip dus, uh, te kapen, te overmeesteren. De kapitein besloot de koers te wijzigen naar Forte Ventura. En die heeft daar de negen migranten overgedragen aan de Spaanse. Guardia Civiel. En uh, het schijnt dat dus in Spanje, in Marokko, staat echt hele hoge straf op het proberen van te kapen, uh, het schip te kapen. Okay. En dan hangt dus uh, echt een gevangenisstraf boven het hoofd. Die kan oplopen tot 15 jaar. Zo. Maar misschien kunnen ze wel in die tijd dan uh, wel regelen dat ze asiel hebben. Ja, dat denk <laughs> ik wel. De, we... wel. Met de procedure kan je niet aanvragen in zijn gevangenisje ook. Ontwapingsverhaal ja. in de Telegraaf gelezen te lezen over een bijzondere band die ontstaan is door een ballon. Ja, in vallen koog. Het is grappig, het is een tulp. Het bij uh, Bollekwekerij uh, uh, Pieter Burger. En ik moet zeggen dat ik daar wekelijks voorbij rijd. Daar is in het veld een ballon gevonden met een boodschap erop. En uh, die ballon uh, was opgelaten in. Engeland oh. En dat was omdat Scarlett Rose O'Malley eh, plotseling is overleden op 17-jarige leeftijd. Waarschijnlijk, als ik wel uit de berichten lees, is ze uit het leven gestapt. Omdat ze psychisch, eh, ja, toch redelijk in de war was. En de familie was zwaar ontdaan. En heeft toen een verschillende ballonnen opgelaten. Deze ballon is uiteindelijk in vallenkoog in het veld gekomen. En zij hebben uiteindelijk eh, een, brief, eh, hoe noem je dat, een bericht geplaatst op de Facebookpagina van deze Rose O'Malley... En uiteindelijk is daarop gereageerd. En nu is er onderling tussen deze moeder. Uh, hoe heet ze ook alweer? Uh, uh, Kate O'Malley. En de familie uh, uh, Burger, die dus. Uh, uh, uh, noem je dat. Uh bolle kweek, is er een heel mooi contact ontstaan. En regelmatig bezoeken ze elkaar. En nu schijnt hij dus zelf een nieuwe tulp te hebben ontwikkeld. En je begrijpt het wel, je voelt het aankomen. Deze tulp heeft hij vernoemd naar deze uh, Scarlet Rose. Wat ook natuurlijk een heel mooie naam is. En, en de familie vindt dat geweldig. En ook op het graf is dus uiteindelijk ook daar een tulp te zien. Dus nou ja, een mooi verhaal uit uh, Valenkoog. Ja. Ja, zeker. Nou, ik, ik, ik lees het, dat hadden het over ook en een Er schijnen dus inderdaad uh, uh, exclusieven geweest. Ze yeah. zijn twee dagen geleden. Een kapot raam bij een bankgebouw. Daar, he, daar zijn meerdere exclusieven geplaatst. Drie knallen. En, uh, en ook dat er een auto met een bob... Ja, die zit dan weer achter een betaalmuur. Maar dat een, een, een jonge man met een auto... door de stad reed. Yeah. Van 21 jaar. En die, uh, die zat helemaal vol met allerlei... Uh, Allerlei gevaarlijke dingen. Met benzine en allerlei explosieven en zo. Dus je bent echt aan de dood. snap snapt gewoon. Dat lijkt wel ja. En dit is niet tot mij gekomen. Nee. Nee. zit ik ook in een cocoon. Ja waarschijnlijk. Waarschijnlijk wel. Ik denk dat ik even beter om me heen moet gaan kijken. Dus ja. Dat is wel duidelijk. Goed. een van de leukere plaatsen is dit. Adam Le Lambert moet ik eigenlijk meer zeggen, de coming in hot. Pas was vrezen. Pak even de pannendoeken. Anders kan ik je niet beter. Pak een doek. En het is al een plaats van een aantal jaartjes geleden. Ja, zeker. Het is zonnig in Zandvoort. Komt deze kant op. En uh, uh, ja, uh, de ring. Buiten buitenring ring van Zandvoort. En loop dan gewoon even het dorp in. Want dat is goedkoper. En als je betaal je... Wat, hoeveel was het dan niet per uur? 15, 15 euro per uur of zo? Nou, het is een bizarre prijs hier gewoon. Maar ja, goed. we moeten hier in Zandvoort ook nog wat dingen verbouwen. Dus er moet wel geld binnenkomen. En uh, dat is vrij normaal om dat te zeggen. Dat zei uh, Je Hielkes ook al. Ja, ik heb die, uh, die boete maar flink verhoogd voor alles. Want ja, er moet geld binnenkomen. Dus uh, dat is zo plat is het nou helemaal gewoon. Er moet geld binnengeharkt ja. worden op allerlei manieren. Ja. Goed, wat de, vertel jij? Ja, de luchthaven van de Nieuw-Zeelandse plaats Queenstown... werd vrijdagochtend uh, uh, ontruimd... nadat veiligheidsmedewerkers een verdacht pakketje in de koffer hadden gesignaleerd. Ja. <coughs> Volgens de directeur ging het om een zeer verontrustend beeld. Dat te zien was op de röntgenapparatuur... waarmee de bagage wordt gecontroleerd. Ze zagen bedrading, een elektronisch systeem... en allemaal compact materiaal. En uh, nou, er gebeurde van alles. Er werd een bomexpert uh, bom ingevlogen... en uh, 25 vluchten ge geannuleerd. Zo. Honderden passagiers naar een parkeerplaats... naast het vliegtuig geleid. En uh, de expo EOD die kwam dus uh, aan... En de incident kon wel de hele dag duren. Nou ja, het begin van de middag werd een reddingshelikopter ingezet... om de bomexpert in te vliegen. Nou ja, het bleek al gauw dat het gewoon alleen maar... om een elektrische verwarming voor skischoenen ging. Oh. En het zat naast een laptop en winterkleding in een koffer verpakt. Waardoor ja. het verdacht leek. En uh, nou ja, ze hebben verontschuldigingen gekregen. En, uh, maar ja, het is, het is niet zo'n groot vlug, uh, uh, vliegveld. Maar ondertussen komen er wel jaarlijks meer dan een miljoen passagiers... Het was ook heel druk toen, want de voorjaarsvakantie betekent ook het begin van het ski-seizoen in Nieuw-Zeeland, Ja, logisch. Ja, ja, want daar is de ski-verwarming nee, ook. Het, het, het einde van het ski-seizoen, natuurlijk. Oh, zijn. einde. Ja. Oké. Okay. Nee, ja, soms dan denk ik van, wat is dat nou? Wat is dat nou? Ja. Ik was zelf ook onder leden, onder uh, eigen uh, ervaring, dat iemand zegt van, maar wat het? Er komen draadjes uit? Het, ja. dit, dit zou een ontsteking kunnen zijn. Ja, ja, ja. Toen zijn we zo. Ja, het zou ook een afstandbare uh, bestuurder autoje kunnen zijn. Met een draadje dat je die kan rijden. Nee, nee, nee. deze is een ontsteking van een bom. Nou zeker. Nou, dan gaan ze dat onderzoeken. Moesten nee. Je moet uren wachten weer. uren wachten. Ja. ja nou, ik heb ook wel te... gehoord. Dat, uh, dat hebben wij ooit in het verleden ook uh, zo'n artikel. Dat er een, uh, een jongen met zijn moeder reisde. Ja? En die had dus zo'n ja, uh, ja. nepvagie bij zich. Ja. En omdat zijn moeder naast de stad had hij oh, maar gezegd jenom. dat het een bom was. Ja, zeker. Ja, dat doe je <tie> Dat is ook denk, slim. Ja, dat is best hoor. Want het heel zin, op dat zeg, je dan als kiesgroen verwarmer Ik heb je vriendin nog nooit gezien. Nou, daar heb je er Daar ligt ze. Hè? Dat is ja, ze Ze is heerlijk. Met gewoon. echt haar. Had dat gedaan, maar nee, je wilde stoer doen. en Door te zeggen, nee, het is, een, het is een bom hoor. It's want a ik, a uh, ik ben voor een bepaalde organisatie. Wacht even, is, dit, uh, is dat zo'n gevaarlijke hond? Die wordt toch verboden? Ja. Binnenkort, binnenkort worden die honden afgeschoten. Ja. Maar, maar dit? Maar dit loopt nog vrij rond. Ja. Je begrijpt het toch niet in Nederland? Nee. Maar Arjen Lubach heeft het, het aangeswengeld, hè? Ja, klopt. En die begon erover. Ja, ja, ja, Grappig, het is, hè? Ja, het is, ja het is... die Lubach ach, die is soms zo irritant goed dat je denkt van, mijn god, de zulistiek uh, ondertoon die erin zit. Waar haal je het vandaag, Crash. Cruise, rolling. Nee, nee, nee, nee, alleen dichters zijn vanavond uitgenodigd. Ja, daar zie ik echt vooruit. Hè. Deze gasten gaan echt elkaar gedichten voorlezen. Dit soort typen zijn er ook. Ja, zeker niet. Goed, het is er tegen het einde van het programma. Kijken nog even naar de wereld. Straks ja. trekken we natuurlijk de wereld en om. Dan ga ik natuurlijk allerlei, blauwe, allerlei borden gaan zwart maken. Alleen allee, straatna, ja. straatnamenborden gaan ik zwart maken. Ja, overal haal je over Bernard af. Ja. Overal een Bernard over een Bernard. Oh, Met mijn daad. vriend heet ben Bernard eigenlijk. Oké. Okay. Oh, nou, er is een bel van 22 jaar. En die, die was aan het klimmen in de buurt van Campan. Naar bij de Spaanse grens in de Pyreneeën. En die maakte een val van 40 meter diep. Wat? Nou, jij nee. zegt dat hij echt gestuiterd is waarschijnlijk. Ja, je kan niet rechtstreeks naar beneden vallen. Ja. Onmogelijk. Nou, ja, dan had hij alles gebroken ook. Ja. Hij raakte bewusteloos en bleef de hele nacht buiten Westen. En s'ochtens probeerde zijn baas hem te bellen. Maar door het telefoontje kwam de jongeman bij. Echt waar? En, uh, en uh, hij kon daardoor kon hij zelf de hulpdiensten bellen. En met een reddingshelikopter is hij uiteindelijk overgebracht naar een ziekenhuis in Pauw. Hij was onderkoeld, maar niet in levensgevaar. Maar ja, je weet niet als hij nog langer had gelegen. Nee, nee dat snap ik. Ja. Ja, goed. Uh, voorlopig geen verloomsvroging, want ja, sorry joh, gast, ik heb je gered, dus uh, laat maar even. Ja. <laughs> Mooi weekend, dit was uh, Toepak Leven, spelen we elkaar volgende week weer voor een nieuwe aflevering. Hoi! Het weekend. Tot zover het ritme van ZFN. Oh, ZFN. Via de kabel op 104.5.